De Oekraïnse president Zelensky noemt het een goed compromis als de huidige frontlinie een beginpunt wordt voor de vredesonderhandelingen met Rusland. De Amerikaanse president Trump kwam met dat voorstel. Eerder zei Zelensky nog dat hij geen Oekraïnse grond wil opgeven. Of president Poetin deze oplossing ziet zitten is volgens Zelensky ook nog maar de vraag. Vorige week kreeg Trump het nog aan de stok met Zelensky. De president van Amerika zou schreeuwend en scheldend hebben geëist dat Zelensky gebied opgeeft. De politie waarschuwt voor extreem gewelddadige telegramgroepen. Ook Nederlandse jongeren zitten daarin. Een man van 24 uit Eindhoven werd opgepakt. Deze journalist van het onderzoeksprogramma Zembla weet wat er rondgaat in dat soort groepen. Er werden ook allerlei beelden ingedeeld van steekpartijen um, en, en, en moordpogingen. Handleidingen in die groepen uh, beschreven hoe je dat... ...moest doen, hoe je met, met een mes mensen kon vermoorden... ...maar ook hoe je met een truck over mensen heen kon rijden... Uh, ...vergif, uh, bommen. Ook worden kinderen en jongeren onder andere gedwongen om dieren te mishandelen... ...of zichzelf iets aan te doen en daar beelden van te delen. De politie zegt dat sommige beelden die ze hebben gezien... ...zelfs te heftig waren voor rechercheurs om te bekijken. Ze roepen ouders op om vooral met hun kinderen te praten... ...over wat zij precies doen online. En kunstliefhebbers en ramptoeristen in Parijs kunnen weer naar het Louvre. Het museum werd afgelopen weekend beroofd. Vanochtend ging de beroemde glazen piramide weer open voor bezoekers die, als het goed is, alleen komen kijken. Voor deze toerist die al van tevoren had geboekt, was het nog even spannend. We're happy uh, that it reopens today. Uh, we booked a visit today, so we were a little bit scared of not being able to, to, to come. Nou, Zijn bezoek ging vandaag dus gelukkig door. De verdachten van de roof zijn nog altijd spoorloos. Die gingen er vandoor met 88 miljoen euro aan historische juwelen van Napoleon. Het weer dat is vandaag nog best oké okay, met een mix van zon en wolken. Heel lokaal een buitje, en 15 graden. Morgen krijgen we een onstuimige herfstdag. Gaat of 13, met vooral ochtends veel regen. En s'avonds kan het flink hard gaan waaien. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dank je wel. Welkom terug voor de tweede uur lunchroom op deze mooie woensdag. Ik ben vandaag begonnen met Clouseau. Daar gaat ze. En gevolgd door Steppenwolf. Born to be wild. Een beetje wilder. En ik ga door met Casey en de Sunshine Band. Give it up. weer ZFM. kom langs bij de locomotief. De locomotief is er voor alle senioren, ook als je gezondheid wat minder is. Iedere dinsdagochtend organiseren de deelnemers en vrijwilligers samen een gezellige bijeenkomst waar iedereen zichzelf mag zijn. Ze drinken koffie of thee, praten bij, spelen een spelletje of genieten van muziek, verhalen of activiteiten. Eigen inbreng is altijd welkom. Na de koffie bewegen we ontspannen op muziek, voor ieder op een eigen tempo en niveau. Een keer vrijblijvend meedoen, dat kan, na een aanmelding. Een begeleider of een mantelzorger mag altijd mee, zelfs de eerste keer. Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt, locatie Centrum. De kosten zijn 3 euro per keer, maar dan krijg je dan ook wel koffie of thee bij. En dan kunnen we aanmelden op telefoonnummer 3040. 0, 0, 3 0 4 0, 7, 0, 0. Pieter Tosch, Johnny B. Goed. De artiestennaam van Ilse Anouska de Lange, geboren in 1977, is een Nederlandse zangeres. In 1998 bracht ze door met haar hit I'm Not So Taut, afkomstig van haar album World of Hurt, dat later meervoudig platina zou worden. De Lange werd samen met Whalen onder de naam The Common Limits tweede bij het Eurovisie Songfestival in 2014 in Kopenhagen. In 2019 zegevierde ze als mentor en regisseur van Duncan Lawrence... die het Eurovisie Songfestival in 2019 won met zijn nummer Arcade. Hier is Ilse de Lange met Next to Me. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Look at this face. I know the years is showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much.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 So much I've never broken through.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 die bij jou passen. Wanneer? Altijd. Doorlopend, maar wel op afspraak. De locatie? Pluspunt. Vleningstraat 55. Vulcano. Een beetje van dit en een beetje van dat. Als je nou van iemand iets zou mogen wensen... Dat ik precies zou kunnen zeggen. Lijkt ze dan op mij of niet? Of wel, ook niet? Misschien doe mij maar zwart. Doe mij maar een blondje. Kleine gul gekleed blondjes. Een beetje dat Een beetje Heeft u een geprononceerde Duidelijke mening Of verkoopt u praatjes Voor de vaart Onze vraag was toch eenvoudig Zelfs een beetje simpel ...was Dusty Springfield met In Private. De volgende is Whitney Houston. I will always love you. Dat zou mooi zijn. If I Of you every step up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 Dat reserveren moet u wel één dag van tevoren doen op telefoonnummer 5740330. 5740330. Ja, en wat ze in Zandvoort? Juist, schouder aan schouder. Guus Meeuws en Marco Bosato.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 of schouder aan schouder als er iemand draagt. Het mooiste ligt voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouders, staan. las, schouder schouder met hetzelfde doel. Dit was Forrest met Rock the Boat. Het zorgen voor een zieke naaste en het daarmee omgaan kan veel aandacht en energie vragen. Je komt vaak niet aan jezelf toe. Dat kan lastig zijn om hierover te praten met mensen in je omgeving. Sommigen begrijpen misschien niet wat je daadwerkelijk bedoelt. Of je wilt er liever niet over praten omdat je hen niet tot last wil zijn. Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan steun bieden. Het kan opluchten om je zorgen en gevoelens te delen, ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen en te geven. Wil je graag mensen ontmoeten die net als jij zorgen voor een naaste, samen een kop koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen of gewoon even je hart luchten? Denk dan eens aan deelname aan een steungroep. Steungroepen van Tandem zijn bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste die thuis woont. UB40, Kingston Town. Tonight seems to fade. We'll Hendrikus Maria Smit, Volendam geboren 1985, is een Nederlandse zanger, presentator, componist, tekstschrijver, acteur en bestuurder. Smit is een van de populairste zangers van Nederland. Buiten zijn eigen land is hij ook succesvol in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En sinds 2017 maakt hij deel uit van de toppers... Als presentator is zij vooral bekend van de programma's De Beste Zangers... Sterren Muziekfeest op het Plein en het Nationaal Songfestival... en het Gouden Televisiering Gala. Ik sluit mij helemaal aan met de volgende lied van Jan Smit. Leef, nu het kan. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen... vliegen in een lange rij...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 Zeg het woord zo dat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. er pavé zo op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren? Waar het mijn laatste uren op de wereldbol? Ah. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk al dood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Me Gelijk naar buiten.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 Dat je bestaat Hou van het leven Het leven houdt van jou Ga eruit Zeg het voort Zodat iedereen het hoort Zonder sneetjes brood Was ik waarschijnlijk brood. Het is tijd Om weer te gaan Dat je Hou van het leven Het leven houdt van het voort, het hoort. Dit was weer Lunchroom op woensdag Volgende week ben ik er weer Zelfde golflengte, zelfde zender En ik hoop dat u genoten hebt Ik in ieder geval wel, ik vond het wel weer leuk En graag tot volgende week en ik eindig met Ferrari Sweet love Dag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 I'm only feeling pain I have lost her And there's nothing I can do In my eyes She was a queen Like no one I ever seen Now I'm lonely And she is so far away